Duur. En het wel met het NOS Journaal. De politiediensten heeft een Big Brother Award gekregen. De dienst was daarvoor genomineerd omdat een paar keer software is gebruikt die op afstand geïnstalleerd kan worden op computers van verdachten. De organisatie Bits of Freedom reikt de prijs elk jaar uit aan mensen en organisaties die de privacy schenden. Ook Facebook kreeg een Big Brother Award omdat die organisatie zich verrijkt door informatie te gebruiken die mensen alleen met hun vrienden willen delen. Bij het Noorse tankopslagbedrijf Otfiel in de Rotterdamse haven zijn opnieuw overtredingen geconstateerd. Het bedrijf hield zich niet aan de regels voor aanlegstijgers en waterpompen, meldt Otfiel op zijn eigen website. De overtredingen kwamen gisteren en vandaag aan het licht tijdens een onaangekondigde inspectie door onder meer de arbeidsinspectie en de Milieudienst Rijnmond. Otfiel staat onder verscherpt toezicht na een reeks incidenten. Zo verzweeg het bedrijf vorig jaar dat er meer dan 200 ton butaan was ontsnapt, een zeer brandbaar gas. Gisteren sprak de Tweede Kamer met staatssecretaris Atsma over de veiligheid bij Otviel. In het debat zegt de Atsma toe dat de controlediensten meer bevoegdheden krijgen om op te treden tegen bedrijven die keer op keer de regels overtreden.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 bij dit programma Peaceful Radio, aflevering 767. Mijn naam is Ben Oveugen. We zijn begonnen met een nieuwe cd en een nieuwe artiest. Frank Smit. Smit heet hij, Smit, gewoon op zijn Engels. En zijn cd Gardens of Hope. Hope is natuurlijk iets heel bijzonders en belangrijk deze tegenwoordige tijd. We gaan verder met... Onder een bijzondere cd sinds een paar weken actief in dit programma Peaceful Radio, Earth and Sky van Kate Giacanello... Veel luisterplezier hier bij CFM Zalvoort... bij Peaceful Radio. met zijn Celtic Spirit van het label New Earth Records. Tot bijgekomen via Osho.nl We gaan afsluiten dit eerste uur met Relax Into Now van ons eigen Nederlandse label Oriane Music. Relaxation Music van Ricky Moore, Henry Marshall en Friends. Hele fraaie muziek. Lekker om bij te ontspannen. Peaceful Radio ook mee te lezen op de Programma invalpagina van de website van zfmzandvoort.nl Daar vind je het allemaal. Graag tot straks voor nog een uurtje nieuwheidsmuziek. In the even now In the even now